Fietsers rijden geen mensen dood, fietsers rijden geen mensen dood, fietsers rijden geen mensen dood. Hun achterlicht wil wel eens niet branden en ze rijden wel eens met losse handen en ze stoppen ook niet altijd voor rood. Maar fietsers rijden geen mensen dood, fietsers rijden geen mensen dood. Voetgangers rijden geen mensen dood, voetgangers rijden geen mensen dood, voetgangers rijden geen mensen dood. Ze zijn wel eens moeilijk in het donker te zien, en ook wel een keertje dronken misschien. En hun wegspringvermogen is meestal niet groot. Maar voetgangers rijden geen mensen dood, voetgangers rijden geen mensen dood. Dood. Egeltjes rijden geen mensen dood. Egeltjes rijden geen mensen dood. Egeltjes rijden geen mensen dood. Ze willen ook wel eens na een paar weken bij volle maan een weg oversteken. En dan vinden ze wel eens een stukje brood. Maar egeltjes rijden geen mensen dood, egeltjes rijden geen mensen dood.